8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. In het NOS Radio 1-journaal hoort u zo dadelijk dat in Griekenland de publieke omroep weer in de lucht is. En Kees van Dijkhuizen over zijn advies aan het kabinet om het belastingstelsel op de schop te nemen. Eerst nu het NOS-journaal.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 Op het Taksimplein in Istanbul hebben vannacht honderden mensen zwijgend gedemonstreerd. Ze volgden het voorbeeld van choreograaf Erdem Gundus. Die stond gisteravond urenlang in zijn eentje op het plein, zonder demonstratiebord of masker. Foto's van zijn stille actie verspreidden zich snel, waarna steeds meer mensen zich bij hem aansloten. De politie liet de stille demonstratie op het Taksimplein lange tijd met rust, maar greep uiteindelijk toch in.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 De VS wil tientallen gevangenen in Guantanamo Bay op Cuba voor onbepaalde tijd vasthouden. Ze zijn te gevaarlijk om vrij te laten, maar ze kunnen niet worden vervolgd, zegt het ministerie van Defensie. De regering Obama heeft onder druk van een krant een lijst gepubliceerd van 46 mannen. De krant kreeg dat gedaan via de rechter door een beroep te doen op de wet openbaarheid van bestuur. De mannen komen voornamelijk uit Jemen en Afghanistan en verder zijn onder hen drie Saoedi's, twee Kuwaitis, twee Libiërs, een Keniaan, een Marokkaan en een Somaliër. Dan nog het weer, geregeld zon en erg warm. Het wordt 28 tot 34 graden en de hele dag is er kans op een enkele bui. Morgen wordt het nog warmer en benauwder met 28 tot 35 graden. En er kunnen forse buien ontstaan. Zo, nou. Verkeersinformatie dan. John Bakker. Met 25 files, 100 kilometer bij elkaar. Dat is zelfs wat minder dan gebruikelijk, maar toch zijn er flink wat bijzonderheden. Op de A6 vanuit Amsterdam naar Lelystad nog altijd 8 kilometer voor Lelystad. De weg is nog altijd afgesloten na een ongeluk. Het verkeer kan er langs rijden over de vluchtstrook. Ook een ongeluk op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. Daar staat 7 kilometer. Er zijn twee rijstroken afgesloten. Het verkeer vanuit Rotterdam naar Utrecht kan bij te omrijden via Den Haag over de A13 en dan de A12. Ook een flinke file op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn. Bij de afrit Hoenderlo. Een 7 kilometer. Daar staan de vrachtwagens stil op de rechter rijstrook. En de N33 Veendam richting Eemshaven. Is afgesloten voor de aansluiting met de A7. En ook dat komt door een ongeluk. En zo dadelijk een eenvoudiger belastingstelsel dat ook nog banen oplevert. U hoort de bedenker over ruim twee minuten. Doet u ook mee aan de tiendaagse?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 NOS Radio journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het was een paar dagen erg stil bij de Griekse publieke omroep, maar er wordt weer uitgezonden. Ja, nou, heel interessant klinkt het nog niet. Maar in ieder geval, er komt weer geluid uit. Connie Kees zo vanuit Athene over de omroep daar. En ons belastingstelsel moet eenvoudiger, fraudebestendiger en het liefst ook meer geld voor de staat opleveren. Dat is de bedoeling. Ons belastingstelsel gaat op de schop, tenminste als het aan de commissie van Dijkhuizen ligt. Die commissie heeft in opdracht van het kabinet gekeken hoe de belastingen eenvoudiger kunnen. En hoe fraude kan worden voorkomen. Hervormingen die Van Dijkhuizen voorstelt, zouden volgens het Centraal Planbureau 140.000 nieuwe banen kunnen opleveren. En we hebben de naamgever aan de lijn, Kees van Dijkhuizen. Meneer van Dijkhuizen, goedemorgen. Goedemorgen. Die extra banen, hoe uh, creëert u die door de hervormingen? Een belangrijke reden daarvan is met name de wijzigingen die we in de eerste box aanbrengen. En dat is een hele lange eerste schijf van 37% tot wel 60.000 euro. En dat leidt ertoe dat die mensen, en dat is 12 van de 13 miljoen belastingplichtig, eigenlijk onder die schijf vallen. Minder belasting gaan betalen, minder aftrekposten. En dat geeft goede effecten in, uh, uh, op de arbeidsmarkt, uh, omdat het meer gestimuleerd wordt om te gaan werken. Behalve daarvoor, meneer Van Dijkhuizen, waarom heeft u voor zo'n enorme grote eerste schijf, eerste box gekozen? Nou, we merken dat uh, uh, aftrekposten uh, door de een wel gebruikt, door de ander niet gebruikt. En ook uh, het stelsel minder inzichtelijk maken. Uh, en we denken ook dat voor de, voor de belastingmoraal het erg belangrijk is dat mensen weten waar ze aan toe zijn, wat ze betalen en dat er geen onduidelijkheid over is. En dan is een hele lange eerste schijf van 37%. Procent. Uh, voor 12 miljoen mensen is gewoon heel prettig omdat iedereen gewoon weet van elke extra euro die ik verdien uh, raak ik 37% kwijt en de rest hou ik over. Ja, en dus dat is ook waarom u zegt mensen gaan dan uh, eerder werken. Uh, het, het loont voor het oog meer om te werken. Het stimuleert uh, meer inderdaad. Uh, uh, Arbeidsver brengen wij ook nog iets omhoog in onze voorstellen. Dus we proberen het allemaal wat activerender te maken, zoals dat, zoals dat heet. En, en dat is door het planbureau doorgerekend met deze effecten. En daar zijn wij uiteraard zeer, zeer tevreden mee. Is dit rechtvaardiger, vindt u? Uh, ja, wij denken van wel. Ik noemde net al het woordje belastingmoraal. Maar op het moment dat... Uh, en en uh, u liet niet een, net een, een, een zender uit een bepaald land horen... Uit um, uh, uh, als in een land de belastingmoraal verdwijnt... En, mensen, en dat geldt ook straks in box 3 bij het vermogen... mensen hebben het gevoel dat het niet helemaal meer fair is wat ze moeten betalen... of ze hebben, het is ondoorzichtig en ze hebben, ze hebben het idee dat anderen meer profiteren van het stelsel dan zij... dan kan dat eroderen. En als eenmaal zo'n stelsel uh, uh, ja, slechter is geworden... dan krijg je dat heel, heel slecht terug. En uh, je moet er steeds om de tien jaar in zo'n advies moet je het stelsel weer even opschudden en weer meer bij de tijd brengen... zodat mensen ook echt het gevoel hebben dat ze op een verre manier inkomstenbelasting. Ja, gaan. want anders valt ook de bodem onder de overheidsfinanciën natuurlijk weg. Absoluut, Absoluut. Um, ja. U had het al eventjes over het vermogen, want u um, zou het uh, belastingopvermogen willen verlagen. Waarom zou u dat willen? Nou, ooit is in 2001 uh, een zogenaamde box 3 ingevoerd. Dat betekent dat je over het vermogen boven een bepaalde vrijstelling van 21.500 dat je daar dus uh, verondersteld wordt 4% rendement te maken. Mm -hmm. En daar wordt dan 30% belasting over gegeven. Nou, die 4% was toen uh, een, een percentage wat veel voorkwam op spaarrekeningen. En je kon ja, was dat maar zo, hè, nu? Maar nu is dat natuurlijk helemaal niet meer zo. De nee. Mensen hebben al jaren het gevoel van we betalen hier veel te veel. En ik moet eerlijk bekennen, dat is ook zo. Dus daar hebben we van voorgesteld dat dat naar beneden moet. Als eerste stap wat ons betreft naar 3% volgend jaar. En eigenlijk naar zo'n 2,4% als we echt het soort vijfjaarsgemiddelde van de, van de spaarrekeningen nemen. Oké, okay, dus niet met terugwerkende kracht? Nee. Nee. nee. Aan de andere kant, zegt de meneer van Dijkhuizen, belasten de ondernemers zwaarder. Ja, maar dat is toch de, de, de kurk waarop onze economie drijft. Is dat wel verstandig? Uiteraard, daar hebben we heel goed naar gekeken, want dat geldt ook voor werkenden en voor ondernemers. Uh, dat is een hele belangrijke doelgroep, dus die moet je absoluut niet zwaarder belasten dan noodzakelijk. Um, bij het uh, vergelijken van, het uh, gaat hier om de box 2 uh, uh, ondernemers, dat zijn mensen die dus directeur groot aandeelhouder zijn. Um, die hebben wij vergeleken, die zijn aan de ene kant werknemer, hè, uh, ze werken een eigen zaak vaak. Uh, dan vergelijken we ze met uh, box 1, de gewone werknemers. En dan zien we dat ze toch gemiddeld zo'n 30% minder belasting hoeven te betalen in die box 1. Een korting krijgen eigenlijk. Ja, okay. Daarvan gezegd, dat zou ook wel een korting van 10% kunnen zijn. Die 30% is ook eigenlijk niet goed onderbouwd. Even naar de fraude hè, die we hebben gezien de afgelopen maanden: fraude die aan het licht is gekomen, onder andere met de zorgtoeslag. U hebt, het is ook gevraagd om daar wat voor te bedenken. Wat heeft, waar bent u mee gekomen? Nou, in de eerste plaats denken we dat we de uh, toeslagen kunnen stroomlijnen. Dus uh, samenvoegen tot één huishoudenstoeslag. Dat, dat kan al 4,5 miljoen uh, toeslagen verminderen naar zo'n 3,5 miljoen. Dus dan krijg je voor als huishouden komen alle toeslagen samen? Ja, dus de zorgtoeslag, de huurtoeslag en, en het kindgebonden budget. Als je daar alle drie recht op zou hebben, zouden die alle drie samenkomen. Die lopen dan, nu lopen ze allemaal heel willekeurig af vanaf een zeker moment met een verschillend percentage... Dan zouden ze voor gewoon met 15% aflopen per meer verdiende euro. Dus dat was dan ook heel duidelijk en overzichtelijk. Uh -huh. En twee hebben gezegd, die zorgtoeslag, dat is eigenlijk de grootste. Dat zijn er wel 3,5 miljoen die rondgezonden worden. Ja, dat is toch een hele papieren uh, toestand eigenlijk. Uh, waarom boeken we dat niet rechtstreeks naar de zorgverzekeraars over? Uh, als je niet verzekerd bent, uh, dan wordt er ook niks over geboekt. Dus uh -huh. onverzekerd gaat niet gebeuren. Twee. Mensen die het nu in handen krijgen, hebben soms het opgemaakt... voordat ze aan de zorgverzekeraar moeten betalen. Dat dus worden wanbetalers bij een zorgverzekeraar. Dat is voor een zorgverzekeraar weer niet. Dus het voorkomt fraude. Uh, en het is ook efficiënter. Mm. Nu is ons financiële stelsel uh, ingericht natuurlijk op de huidige, uh, op de huidige belastingstelsel. Uh, hoe ingewikkeld is het om uw stelsel in te voeren? Mm. Het varieert. Uh, dat sparen wat ik net zei, die 3%, die kan gewoon volgend jaar ingevoerd worden. Dat geldt ook voor uh, de, uh, de aanmerkelijk belang de directeur grote aandeelhouder aanpassing. Uh, de huishoudingstoeslag zal misschien ietsje langer, uh, zal misschien één of twee jaar voorbereiding vergen. En het belastingstelsel wat ik net zei, die lange schijf. Ja, dat is misschien toch een kwestie van één of twee jaar. Maar we hebben van alles gevraagd en gehoord... dat dit kabinet, als ze dat zouden willen, het zou kunnen invoeren. Eh, nog iets moeilijks om over te adviseren en te beslissen uiteindelijk... is natuurlijk de hypotheekrenteaftrek. Eh, alles wat daarin beweegt, dat eh, brengt wat onrust met zich mee. Woningbezit en hypotheekrestschuld gaan van box 1 naar box 3... en de renteaftrek daalt naar 30 procent. Dat zal veel eh, pijn doen bij, bij mensen. Nou, de eerste stap in ons stelsel is eigenlijk dat, uh, wat ik net zei... die hele lange schijf van 37 ja. daar hoort ook bij, want het moet ook gefinancierd worden... daar hoort ook bij dat dan de hypotheekrente tegen 37 wordt afgeschaft. Dat is allemaal keurig doorgerekend. Daar zitten dus die 140.000 banen aan vast. En mensen met gewoon uh, vier keer hun inkomen als hypotheek... die worden daar, uh, gaan daar niet op achteruit. Dat is allemaal doorgerekend bij het planbureau. Mm -hmm. Dus de stap van, zeg maar even, toptarief 52 nu... dat willen we verlagen over naar 49... Na 37% die verlaging uh, van de aftrek, die zit al in het stelsel. Wat we verder hebben uh, bekeken, is waar uiteindelijk het huis op de mijn naartoe zou moeten. En daar hebben we van gezegd: is dus die woningmarkt nu niet uh, goed genoeg voor? Dat moet je niet doen. Niet nu doen? Maar, ja. Nee. Maar op de mijn, en vroeger zat het huis ook gewoon voor 2001 ook in de vermogensbelasting. Mm -hmm. Op de mijn zou je heel geleidelijk, dat kun je heel veel jaren voor nemen. Zou je dat in box 3 moeten doen? En dan dalen naar 30%. En dan krijg je dan krijg je dus uiteindelijk dus omdat daar een 30% geldt, een aftrek van 30%. En het huis, dat zou dan belast gaan worden. Maar daar kan je een vrijstelling van 1, 2 of 3 ton in leggen voor dat huis. Om, om te voorkomen dat ook uh, iedereen dat uh, hoeft te gaan betalen. Oké, okay, maar op termijn. Dus meneer Van Dijkhuis, dank voor de toelichting. Graag gedaan kwart over acht is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In de Tweede Kamer is vanmiddag de hoorzitting over alle problemen met de Vira. Een speciale gast is de directeur Manvalotto van de treinenbouwer Ansaldo Breda. Maar terwijl in Den Haag vooral afscheid al wordt genomen... van de mislukte hoge snelheidstrein... blijven de Italianen, volgens onze correspondent Rob Zoutberg, overtuigd van hun product. Het applaus dat de directie van treinenbouwer Ansaldo Breda tegenover de pers voor hun directeur Maurizio Manfalotto organiseerde... zal vandaag in Den Haag vermoedelijk niet te horen zijn. Manfalotto zit daar tegenover een argwanende Nederlandse Kamercommissie... die alles over de Vira wil weten. De commissie zal een uitgestoken hand krijgen... We zijn bereid om de dienstverlening met de Vira te hervatten... blijft Manfolotto immers maar herhalen. En toen we het Manfolotto zelf nog eens wat ongelovig vroegen... zei hij dat niets in de weg staat... dat zijn Vira eind 2013 gewoon weer op de rail staat. En zie daar in een notendop de boodschap die Ansaldo Breda ook vandaag zal herhalen. 1. De FIRA is goed gebouwd. 2. Ons valt niets te verwijten... 3. De problemen waren kinderziektes bij het geleverde materieel. Het kan vanaf vandaag veranderen, maar de Italiaanse media berichten nog maar weinig over het Vira-drama. Kwaliteitskrant Corriere della Sera plaatste een klein artikel waarin ze sprak over een treinenoorlog tussen Italië, Nederland en België. De krant noemde de aantijgingen tegen Ansaldo Breda bij ons in Nederland racistisch. Citaat, de opmerking dat Italianen beter pizza's kunnen gaan bakken... is nog de vriendelijkste. Het volgende station is Brussel-Zuid. Dit is onze eindbestemming. Spookachtig klinkt het omroepbericht in een afgebouwde Vira... in de fabriekshal van Ansaldo Breda in Pistoia. kunt u hier overstappen naar Parijs, Londen, Lille. De hoofdingenieur en die de daar werkname. aan de Vira werkte... is verbolgen over de kritiek op zijn trein... Maar wij zijn wat er is Vira is onderzocht, is veilig. We hebben een goed technisch overleg met onze klanten in Nederland en België gevoerd. Maar op een aantal punten is de trein zelfs verbeterd. Alles ging goed tot de Belgen ineens naar buiten kwamen met hun persverklaring dat ze de trein niet meer wilden. In een manier, secondo noi, moeilijk te begrijpen en te justificeren. Italiaanse vakbonden staan inmiddels op één lijn met de treinenfabrikant en wijzen erop dat 40.000 arbeidsplaatsen door de treinenoorlog op het spel staan. En ook die steun zal Ansaldo Breda, directeur Manfellotto, vandaag in Nederland nodig hebben. Want niets lijkt verder weg dan dat zijn Vira ooit weer bij ons gaat rijden. Wij danken u voor het reizen met Vira en zien u graag weer terug. Ja, ja. En in Delft op de Technische Universiteit, de TU, proberen ze een verbeterde versie van de Vira te bouwen. Laten we het daarop houden. Maar Remmers, heb je al iets gezien wat de toets der kritiek kan doorstaan? Dat denk ik wel, terwijl de rails hier worden schoongemaakt. Dat scheelt ook al een heleboel. Hier geen blaadjes op de rails, maar ook geen stof. Jawel, hier zie ik in ieder geval ontwerpen die doorgerekend zijn, maar ook getest zijn. En die er stevig uitzien en door spierkracht worden voorbewogen. Want dat is de bedoeling. Ondertussen wordt het traject uitgezet. Het is de bedoeling dat de studenten hun voertuig vijf meter vooruit, of liever gezegd achteruit trekken... en de tegenstander over de streep halen. Een touwtrekwedstrijd met bijzondere constructies, deels van aluminium... maar het is niet alleen maar een spelletje. Nee, het gaat echt om competitie. Ja, en er zit een serieus wetenschappelijke ondertoon bij. Uh, alle vakken komen hierbij heen in het ontwerponderwijs. Uh, presenteren, rapporteren, sterk te leren, dynamica, van alles en nog wat komt allemaal samen in dit project. Ja, wat bij een trein ook belangrijk is. Uh, ja, daar komt alles ook uh, bij heen. En ook toevallig hè, dat jullie die wedstrijd vandaag hebben terwijl de Italianen tekst en uitleg komen geven in de Tweede Kamer. Uh, ja, dat hadden we niet helemaal kunnen voorzien, eerlijk gezegd. Nee, dit is Anton van Beek, hij is projectleider van de TU Delft, zelf ingenieur. Uh, ja, we hebben net al een ontwerp gezien hier, onder andere van Laura Dijking... met ratels, met een grote hefbomconstructie. Uh, het gaat echt een serieuze wedstrijd worden die de hele dag duurt. Ja, tot uh, de, s morgens komen 60 teams van acht studenten. Zo'n 500 studenten komen tegen elkaar uit. En in de middag komen de winnaars tegen elkaar. En dan hebben we natuurlijk nog de finale. En uiteindelijk, uh, slot van de dag, dan uh, neemt uh, één student uh, met zijn hand aangedreven karretje het op... tegen vijf uh, zeer potige medewerkers van de KWS die hier de tramrails hebben aangelegd. Ja, de mannen met hun oranje hesjes en de witte bouwhelmen staan toevallig daarin zal te kijken. Zullen dadelijk eens naartoe gaan. Die hebben die tramrails toevallig hier... Aangelegd, want die komt in de kort een tram met Delft, met de binnenstad. Die tram rijdt nog niet en dus een prachtig traject hier om, eh, om te gaan rijden. Met, ik zie dat de touwen al klaar liggen ook. Ja, de touwen zijn statische trektouwen van de klimvereniging, van de Delftse klimvereniging. En die uh, hebben die touwen beschikbaar gesteld. Er uh, zit geen rek in. Dat betekent dat er op het moment dat er iets uh, loskomt, komt, ongeluk, dat er niet iets gelanceerd wordt. Nou ja, precies. Nou ja, wat in ieder geval wel ervoor zal zorgen dat deze touwtrekwedstrijd... misschien de belangstelling gaat wekken van een nieuwe generatie werktuigbouwkundigen. Die kunnen we in Nederland hard gebruiken. Voor verkeersinformatie naar de ANWB, John Bakker. En ik begin met goed nieuws, want de A6 vanuit Amsterdam naar Lelystad die is weer vrij. Er staat nog wel file tussen Almere Buiten en Lelystad, 6 kilometer. Na een ongeluk op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht, 5 kilometer. De linkerrijstroken rijstrook is daar dicht. Het gaat ook beter op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht nog wel 7 kilometer file. Maar ook daar zijn de rijstroken weer vrij. Op de A50 van ons naar Apeldoorn bij Hoendelo 5 kilometer. Daar staan een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. En de N33 Veendam richting Eemshaven is tussen Veendam en de A7 nog altijd afgesloten. De oorzaak is een ongeluk. Acht minuten voor half negen is het. U naar het NOS Radio 1 journaal. Een soort taxim. maar dan in Brazilië. Daar zijn meer dan 100.000 mensen de straat op gegaan om te demonstreren. In zeker elf steden werd geprotesteerd tegen de regering... vanwege onder meer slechte openbare voorzieningen en corruptie. En correspondent Mark Bessems was erbij in Sao Paulo. Het begon een week geleden als protest van een klein groepje mensen. Zo'n 1500 activisten demonstreerden toen... tegen de verhoging van de prijs van een buskaartje. Van ongeveer 1,05 euro naar 1,12 euro. Nou ja, niet echt schokkend, zou je denken... He, met 7 eurocent kan je ook hier in Brazilië vrijwel niets kopen, misschien een snoepje of zo. We zijn een week verder en ik sta nu tussen tienduizenden mensen. Gaat het nog steeds om die 7 eurocent? vraagje af waarom zijn al die mensen hier vanavond naartoe gekomen? Voor een país honesto, contra corrupçã, voor een eerlijker land tegen corruptie. We willen meer onderwijs. Voor acredit gelegenheid kan revolutie en verde. Voor een groene revolutie. Om dit land te veranderen dat moet worden geëvolueerd. Iedereen hier heeft hetzelfde idee. Vai Brasil! Brazil! En voor een beter land. Lang leven Brazilië, zegt deze man. Er staat een jongen met een bord en er staat in het Engels op. Dat is duidelijk gericht aan ons buitenlanders. Please, don't come to the World Cup, you're 14. Futbol, brasilianos segundo plano hoje. Mais importante a gente mudar esse país. Kom alsjeblieft niet naar het WK volgend jaar. Deze man zegt dat het voetbal echt iets onbelangrijks is. Dat het land eerst heel erg op de schop moet. Weer! wordt het er is genoeg te klagen. Ook dat is op zich verrassend, want de Braziliaanse economie die is de afgelopen jaren flink gestegen, flink gegroeid. Miljoenen mensen traden toe tot de middenklasse, er werden meer auto's verkocht dan ooit, mensen gaan vaker op vakantie dan ooit. En toch gaan ze helemaal de straat op, zo te zien, toch vooral jongeren tussen de 18, 25 jaar oud, middenklassers. Uh, dit zijn niet de allerarmste Brazilianen die de straat op gaan. Ik denk dat ik me beter niet kan vertalen wat ze precies zingen. Laten we het erop houden: deze mensen zijn geen fan van Dilma Rousseff, de president van Brazilië. Ik heb 60 anos, fui een metalúrgico, lutei heel erg voor de vejo en zie een partido do trabalhador trabalhando inverso de tudo van alles. Ja, zegt hij, het is echt een illusie om te denken dat Brazilië nou zo'n fantastische politiek heeft. Ik ben metaalbewerker, net als de president voor Gio, maar meneer Lula, die was ook metaalbewerker. Ik heb voor de PT gestemd, voor de arbeiderspartij. En Fredori zegt hij, juist die arbeiderspartij, mijn partij, heeft precies het verkeerde gedaan. Dit land gaat helemaal niet goed, het is één grote illusie. En daar zijn ze vandaag tegen opstand gekomen. En deze meneer uh, gaat het echt aan het hart, want hij uh, staat uh, met emotie naast me. Moet op de gade. Dank u wel. Bijdrage van Mark Bessems was dat, vanuit Sao Paulo. Regeringscrisis in Griekenland is afgewend en de publieke zender ERT mag voorlopig weer uitzenden. Gisteravond besloot de rechter dat de publieke omroep gereorganiseerd mag worden, maar dat de zender niet zomaar op zwart mag. Contact nu met Athene, onze correspondent Connie Keese. Connie was de motivatie van de rechter. Nou, de rechter heeft gezegd dat, uh, dat de regering dus niet het recht had... om de uitzendingen van de uh, publieke omroep te onderbreken. Maar tegelijkertijd heeft hij ook bepaald... dat, de, dat die omroep uh, wel mag worden opgeheven om georganiseerd, uh, gereorganiseerd te worden. De, de ad kan dus in de praktijk voorlopig in de lucht blijven... tot er een uh, nieuwe afgeslankte omroep uh, is opgezet. Mm. Maar uh, heb jij het idee dat... De kou nu helemaal uit de lucht uh, is. Want er was ook crisisoverleg, hè, gisteravond? Ja, nou, de, de, de uitspraak van de rechter heeft uh, de weg vrijgemaakt voor een uh, politieke oplossing. En het gevaar voor vervroegde verkiezingen, in ieder geval voorlopig afgewend. Maar ja, het vertrouwen binnen de coalitieregering heeft natuurlijk een behoorlijke knauw gekregen door deze hele kwestie. De twee coalitiepartners, de socialisten en de democratisch uh, gematigd links, mm -hmm. aan de ene kant en uh, de conservatieve premier Samaras aan de andere kant stonden echt lijnrecht tegenover elkaar. En ja, de socialisten en gematigd links zeggen nu uh, we willen een betere uh, coördinatie en samenwerking in de regering. Uh, dat Samaras, de premier, geen eenzijdige beslissingen meer neemt. En waarschijnlijk uh, zal dat uitlopen op een herschikking uh, in, de, in de regering. Dus daar moet nog behoorlijk over gepraat worden. En natuurlijk ook van hoe die nieuwe publieke omroep eruit uh, moet gaan zien. En morgen Gaat dat overleg verder? Maar hoe bedoel je een herschikking in de regering? Hoe zou dat eruit kunnen zien dan? Nou, dat is nog niet duidelijk, maar het zou kunnen zijn dat uh, de ministers... Uh, die nu, uh, zeg maar, uh, voor de socialisten en gematigd links in de regering zitten... dat zijn eigenlijk te technocraten, ja. dat die uh, vervangen zullen worden door politieke personen. Zodat er, uh, ja, in, in, uh, dat de coalitiepartners meer volledige partners worden. En dat er meer draagvlak is ook in het parlement, ja. ja. ja. Moeten we er dan wel mee opschieten, Connie, Want er staan belangrijke beslissingen nog voor. Die zijn te nemen. Moeten er nog bijvoorbeeld veel ambtenaren uit? Dat is een afspraak met de trojka, IMF, ECB ja. en de EU. Is daar al een oplossing voor dan? Nou, dat is inderdaad het volgende onderwerp. En er zijn nog veel meer onderwerpen waarover gesproken moet worden. Uh, er moeten deze zomer 2000 uh, ambtenaren ontslagen worden. En tot het eind van het jaar zelfs 4000. Uh, dat wordt nog een behoorlijke kluif, Want het is nog niet vastgesteld... Welke ambtenaren dat moeten zijn. Eén uh, ding is, is wel zeker: de publieke omroep zoals die nu bestaat uh, is uh, afgelopen. En ja, uh, daar zal een deel van ook uh, zijn baan gaan verliezen, de medewerkers van de ERT. Connie Keeser vanuit Athene over de problemen van de Griekse regering. Dankjewel, Connie. Vroeger werd u zo wakker. Of zo.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 We gaan naar Jan van der Put. Het is uh, half negen voor het NOS Journaal. In Kabul is vanochtend een zware bom ontploft. Drie mensen kwamen om het leven, dertig mensen raakten gewond. Doelwit was het konvooi van een Afghaans parlementslid. Het bleef ongedeerd. Vandaag draagt de internationale coalitie de verantwoordelijkheid voor de strijd tegen de Taliban over aan de Afghaanse politie en het leger. En die bom ontplofte enkele kilometers van de plaats waar de ceremonie plaatsvindt. VVD en PVDA zijn het oneens over de toekomst van windenergie. Eerder dit jaar kwamen het kabinet en de provincies overeen... zeker duizend nieuwe windturbines te bouwen. Maar de VVD wil er vanaf. Gisteren zei het Centraal Planbureau dat vanwege de crisis... de vraag naar elektriciteit laag is en er is ook sprake van overcapaciteit. De VVD vindt dat er naar de adviezen van het planbureau moet worden geluisterd. De PVDA voelt niets voor uitstel.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 Met uh, toch nog wel wat problemen. Op de A6 vanuit Amsterdam naar Lelystad. Na een ongeluk bij Lelystad nog drie kilometer. De rijstroken zijn wel weer vrij. Ook een aanrijding op de A15 van Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht. Daar staat zes kilometer. De linker rijstrook is afgesloten. Na een ongeluk op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda... bij Nieuwekerk aan de IJssel nog zes kilometer. Ook daar zijn de rijstroken weer vrij. Een kapotte vrachtwagen op de A50 van Os naar Apeldoorn... bij de afrit Schaarsbergen, die zorgt voor drie kilometer file. De rijstrook is daar dicht. En de N33 Veendam richting Eemshaven... is tussen Veendam en de A7 helemaal dicht. En de oorzaak is een aanrijding. Bellen zo met D66. Die partij heeft de oplossing om fraude met eindexamens te voorkomen. En 50.000 huishoudens in Zeeland krijgen pillen. En die worden gewoon door de brievenbus geduwd.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 Buurtlink.nl, SME-advies en wordt mede mogelijk gemaakt... door de Nationale Postcode Loterij. Goedemorgen, het is zes minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Bijna 50.000 huishoudens in Zeeland en Noord-Brabant... krijgen jodiumpillen toegestuurd. Ze wonen in de buurt van de kerncentrale in Borselen en Doel... En de inwoners konden die pillen zelf ophalen, maar dat deden ze niet. En daarom worden ze nu dan opgestuurd. We hebben contact met de burgemeester van Borselen... en bestuurslid van de Veiligheidsregio Zeeland, Jaap Gelok. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom krijgen ze ze nu toegestuurd? Ze moeten en zullen die pillen hebben? Nou ja, Nederland wil graag dat als een ramp zich voordoet... Uh, onze bevolking goed voorbereid is. En dat is een van de maatregelen die wij moeten nemen dan. Mm. Maar dan kan ik me voorstellen wat ze ermee doen... als ze ze al niet opkomen halen, de inwoners van... Uh... Ja. Borselen en dol. Kijken ernaar. Leggen ze op de plank. Eh, worden ze wel goed bewaard en opgeborgen, denkt u? Op zich is dat een hele goede uh, reactie. Uh, op de plank leggen. Maar dan zou ik ze in de meterkast leggen. Dat, dat is een, een plekje waar je dit soort dingen het beste kunt bewaren. Daar is het lekker koel en donker? Ja, ja precies, precies. Maar weten mensen dat of, of zit er een beschrijving bij? Er zit een uh, beschrijving bij, een uitgebreid uh, brief met informatie over hoe en wat uh, te doen met de pillen. Hoe ze te bewaren, wanneer in te nemen enzovoort enzovoort. Eigenlijk, als je dat goed leest, kan er niks misgaan. En ook hoe lang ze te bewaren zijn? Hoe lang blijven ze goed? Uh, volgende lange tijd, we, dat is wel een jaar of tien. Oh, U hoeft niet volgend jaar dan weer nieuwe te sturen Nee, gelukkig niet, want het is een hele operatie, dat kan ik u wel vertellen. Ja, nou ja die heeft u zelf uh, op de hals gehaald, om, maar en... u geeft al aan omdat dat moet. Ja, het is een van de maatregelen die getroffen moeten worden. Waarom is het zo belangrijk dat mensen die pillen in huis hebben... en ze goed opbergen en ook de bijzout even lezen? Ja, nou, stel dat er zich een ramp voordoet met de kerncentrale... wat ik niet hoop en ook eigenlijk niet verwacht... Eh, dan kan de radioactieve eh, wolk ontsnappen. En op dat moment is het van belang, en dat geeft de, om, eh, de omroep dan aan... De, de rampenzender vermeldt dat, dat de eh, van in werking komt... en dat mensen de tabletten moeten innemen. Ja. En, en dat geldt voor alle mensen? Dat geldt voor alle mensen onder de 40. Oh. Tenzij u vrouw bent boven de 40 en zwanger. Want dan mag voor de jong vrucht wel pillen ingenomen worden. Aha. En u heeft ze? <laughs> ik, heb, ik heb die leeftijdsgrens al helaas gepasseerd. Oh ja, ja. We zien dat u geboren bent in... 51. In 51. Ja. Ja. Jammer. Nou, in zoverre... Dus je bent misbaar. Ja, nee, nee, kijk, het is medisch aangetoond dat die uh, tabletten het beste werken bij zo jong mogelijke mensen. Ja. Uh, op onze leeftijd heeft dat nauwelijks of geen effect, dus heeft het ook geen zin om ze nog in te nemen. Zo wat. Ja, dat is zo. Ook dat wel een beetje pijnlijk eigenlijk, hè? Wel, nee. Niet? Nee hoor, nee, oh. nee. Kijk, die centrales zijn zo veilig en zo degelijk. dat ik uh, verwacht dat die pillen. als voorzorgsmaatregel uh, in de meterkast liggen. Ja. nooit gebruikt zullen worden. Ja, maar goed, als, als het wel gebeurt. dan bent u al een beetje afgeschreven. Ja, maar ja. Schuilen is ook een heel belangrijke uh, maatregel. die genomen moet dat worden. Dus ik gok daar maar op schuilen. Ja, en, en daar is ook al goed over nagedacht, neem ik aan. Zijn mensen ja. daar ook over. over? Ja. is daar mensen daarover verteld? Ja, nou ja, nogmaals, de rampenzender. die, die geeft dat onmiddellijk aan. Uh, wat de bedoeling is, wat, het, uh, wat er gedaan moet worden. En uh, ja, op, da op dat moment weten mensen waar ze aan toe zijn. Goed. Nou, we hopen dat het niet zo ver komt. Zo is het ook. En bedankt dat u ons even te woord wilde staan. Oké. Okay. Bijna tien over half negen u luistert naar het NOS Radio in Journaal. Steeds meer gezinnen met het gebrek aan geld... doen een beroep op bijvoorbeeld de Stichting Leergeld. Die stichting betaalt schoolgeld, stelt fietsen ter beschikking... of zorgt op een andere manier voor verlichting van armoede in Nederland. Vorig jaar kreeg de stichting er 8.000 kinderen bij. Inmiddels worden meer dan 40.000 kinderen door de stichting geholpen. Ook de zonen van Monika en Gerard van der Puil, uit Fluiten in Utrecht. Zij zitten in de schuldhulpverlening. En per week heeft het gezin maar 90 euro te besteden. Joris van der Kerkhoff ging bij ze langs. In de tuin. Mooie tuin. Dank je wel. Mooi bankje. Dank je wel. Van wie is dat? Die heb ik gekregen van... Uh... Facebook Iemand op Facebook is uh, ikgeefweg.nl. En uh, die heb ik gewoon gehad. Van mensen die dat gewoon weggeven. Een tuinset ook gehad? Nee, die hebben we zelf gekocht. Maar al een uh, lange tijd gelezen. Die televisie daarbinnen? Die hebben we ook al een langere tijd. Die is zeker al vier, vijf jaar oud. Maar hij ziet er wel nog mooi uit. Vervelend, al die vrijpostige vragen? Nou, na vier jaar ben ik er een beetje aan gewend. Want uh, mensen vragen zich toch altijd af... Goh, je ziet toch helemaal niet aan jou dat jij uh, het slecht hebt? Of aan de kinderen? Dat heeft misschien met de rondborstigheid te maken. Zeker. Want niemand wil zeggen dat hij schuld heeft. En niemand wil zeggen dat hij maar 90 of uh, 100 euro per week heeft om van te leven. Nou zitten we buiten. Uh, de tuintjes hiernaast. En we praten niet hard, maar die kunnen wel meeluisteren. Maar dat is niet erg. Nee, absoluut niet. Ik schaam me er ook niet meer voor. Sommige dingen overkomen je en het is gewoon puur pech. Gewoon puur pech. We hebben het van tevoren besproken. Eigen zaak, rekeningen niet betaald. Niet echt failliet gegaan. Maar uiteindelijk wel in de problemen gekomen. Want al wel dingen uitgegeven voordat het geld binnen was. Toen uiteindelijk bij een bedrijf in dienst gegaan. En toen werd u ziek. Dat klopt. Na drie maanden. Ik had een, een half jaar contract bij een opdracht gegeven. Die ik heel goed kon. En uh, ja, na drie maanden kon ik niks meer. Ik kon me eigenlijk niet meer optillen. Ik heb zeg maar, bijna 30 jaar in de varkensvlees gezeten en dan gebeurt dit. En, ja, en dan blijkt dat ik een, een zware nekhernia heb. En uw pech, want u hebt ook gewerkt. Ik heb ook gewerkt, ja. En uh, bij mij is het ook puur Pech geweest. Wel altijd geprobeerd en nog steeds aan het proberen, eigenlijk opleidingen gedaan, diploma's gehaald, gedacht dat het daar aan lag, maar daar ligt het ook niet dan. Dus uh, ja, nog steeds geen werk en nog steeds niks gevonden en nog steeds thuis werkloos. Wat hebben jullie van de stichting gekregen? De stichting zorgt ervoor dat uh, mijn kinderen... in ieder geval een van de kinderen die op voetballen zit... Uh, zijn schoenen krijgt, zijn kleding krijgt. De oudste heeft een fiets gekregen van de stichting. Er is ook een uh, mogelijkheid van een computer te krijgen van de stichting. wel tweedehands, maar je bent er wel echt mee geholpen. Nou, Voordat het gesprek begonnen. He?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 En wij, zeg maar, als wij bij spreken, maar 90 euro per week hebben. dan geven we toch nog een sjakkie chips. of dat soort dingen. die weekend. en dat ze toch wel wat extra krijgen. Neemt het zichzelf kwalijk dat u uw kinderen zo in armoede opvoedt? Uh, ja, dat ga je in het begin wel heel erg hebben. Ja. Dat, heel ernstig. Want je kan ze niet een herinnering geven aan leuke dingen. wat je met je ouders doet. Want je hebt geen geld. En je kan wel elk jaar gezellig naar de speeltuin gaan maar op een gegeven moment speelt het dan ook niet meer zo leuk het eerste jaar dat wij in de schuldhulpverlening was mijn zoontje die zat dan op de lage school in groep 4 of zo en dan gingen ze allemaal het rijtje af wat ze met de vakantie hadden gedaan en toen had mijn zoontje een of andere prachtig verhaal lopen vertellen dat hij geweest was en ja als hij daarmee thuis komt en dan zegt hij op een gegeven moment komt dat er dan ook uit ja, dat doet je toch wel pijn. Want we zijn nergens geweest. Wij zitten zes weken thuis. Familie van der puil heeft het op het ogenblik even moeilijk financieel. Hun kinderen krijgen af en toe iets extra's van de Stichting Leergeld. Het is bijna kwart voor negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Hoe zorg je er nou voor dat volgend jaar niet opnieuw examens gestolen zullen worden? Onder meer deze vraag komt vanmiddag en vanavond aan de orde in een kamerdebat waar de staatssecretaris bij aanwezig zal zijn. En wij hebben contact met een van de kamerleden, Paul van Menen van D66. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, u wilt examens zo kort mogelijk voordat ze daadwerkelijk gemaakt worden door de leerlingen digitaal verspreiden naar scholen. Uh, waarom ja. komt u juist met dit voorstel? Nou, ik ben, uh, mijn hele leven heb ik in het onderwijs gewerkt... tot ik naar de Kamer kwam, ook als rector van, uh, van middelbare scholen. Uh -huh. En uh, dat systeem dat we nu hebben is ongelooflijk kwetsbaar. En dat is het eigenlijk de afgelopen jaren nog meer geworden. Iedereen heeft kunnen zien hoe het nu als een soort uh, pak reclamefolders... maar liefst een maand van tevoren bezorgd wordt op de scholen. Dan ligt het daar in een ruimte binnen zo'n school. Dat is natuurlijk overal een beveiligde ruimte, maar een school is geen bankgebouw. En ik denk dat we te proberen om de tijd die zit tussen het bekend worden van het examen... het arriveren van het examen op de school... en het moment waarop het wordt afgenomen, om die zo kort mogelijk te houden. Nou, kan... ik heb de ervaring mee als rector. Wat, wat, wat, ja. wat merkte u dan in uw tijd? Nou, kijk, in het, in het verleden, tot twee jaar geleden... Was, ging dat uh, ja, een heel ouder wetssysteem, maar het had meer veiligheid dan nu. Dat, uh, dat werd met verzegelde enveloppen bezorgd door een bezorgservice. Dat was ook lang van tevoren. Hè, dan ging het inderdaad de kluis in... Maar, als je ziet, en maar sinds twee jaar is het dus in, uh, ja, als, een, als een soort gepaktje reclamefolders in zo'n folie... Mm. Uh, waarvan we ook uh, hebben kunnen zien dat dat heel eenvoudig uh, te openen en weer te sluiten is... waardoor het moeilijk te zien is dat er iets mee gebeurt. Nou, dat is ontzettend kwetsbaar. Uh, uh, dat, het zal ongetwijfeld een bezuinigingsreden hebben gehad uh, van, uh, van de regering... Maar uh, in ieder geval, dat, dat krijgen u weer niet zo open en dan, uh, en dan kunnen we het ook weer dicht krijgen. En dan merkt niemand er wat van. Maar de grootste kwetsbaarheid zit hem in mijn ogen. In dat het al een maand van tevoren op die school aanwezig is. Maar, en dan maar even... zijn er ook nog twee weken vakantie. Nee. U, u, en daar moeten we echt vanaf. Ja, u vindt het te lang duren. Nou, uh, stelt u dus voor dat digitaal te gaan doen. Nou staat de digitale snelweg ook niet echt bekend nee. om, uh, om de veiligheid. Nee, Denkt nee, u dat dat, dat wel kan dan? Nee, dat kan wel. Het is ook al uh, gebleken, want deze hele affaire begon destijds met dat examen Frans. Uh, misschien kunt u zich nog maar herinneren, toen het ja, nog dat het klein was. En de de spijtoptant om... he, die het op internet zitten. Uh, ja, en dat examen Frans, is toen uh, overgedaan, dat is nog een dag uitgesteld, maar dat is digitaal uh, bij de scholen gekomen en wel zo dat de scholen het via uh, digitale codes konden downloaden van de site van, uh, van de overheid. Uh, nou, daar is, uh, dat is in ieder geval een veel veiliger systeem dan wat we nu hebben. Uh, als, als je kwaad zou willen, dan moet je niet alleen uh, beschikken over opgaven, opgave... maar dan moet je ook nog tijd hebben om te kijken hoe je het dan zou kunnen beantwoorden. Ja. Uh, dus je, je kunt dat heel kort van tevoren beschikbaar stellen. Ja, dan precies. Dan wordt het ook minder sleutel. interessant. Met digitale sleutels. Je kunt bij wijze van spreken in het hoofd van de rector zitten. Nou, dat is nog moeilijker in te breken dan de gemiddelde schoolkluis. Uh, en... Uh, ja, ik denk dat je naar zoiets moet kijken. Maar we hebben natuurlijk met, we hebben met de, de onderwijsinspecteur gesproken eerder vanochtend, ja. meneer Steur. En we wisten al dat u hiermee ging komen, dus we hebben het even aan hem voorgelegd. En hij zei, ja, het geeft wel veel, dat hebben we ook gezien bij dat examen Frans, veel gedoe op scholen. Want die scholen moeten dat gaan staan uh, uitprinten en kopiëren. Uh, ja. Wat vindt u van die bezwaar? Nou ja, dat is natuurlijk zo. Kijk, ik denk, ik denk dat we uiteindelijk naar een toekomst gaan... waarin leerlingen misschien wel achter de PC hun, uh, hun examens gaan doen. Dan ben je daar ook vanaf. Maar goed... En wat, waarom gaat u niet. daar niet voor? Voor een volledige digitalisering van de ja, examens? Ja, dat, dat, dat gebeurt al bij een aantal examens. En dat is ook heel ingewikkeld. Dat vraagt ook overigens heel veel investeringen van, uh, van scholen. Mm -hmm. Scholen moeten dan echt de, de goede computers... voor alle hun leerlingen, examenleerlingen, hebben. Ja, nou, dan heb je in ieder geval geen uh, twijfels meer over diploma's. Nee, nee dat klopt. En ik denk ik denk ook dat we daar uiteindelijk naartoe gaan. En je zou zelfs nog kunnen denken aan een flexibel examen, dat gaan we nu bij de CITO-toets ook zien. En waarbij we wat minder op niveau toetsen. Maar goed, dan wordt heel ingewikkeld. Hmm. Maar ik, ik denk dat we het laatst nog niet gezien hebben. Maar waar we in ieder geval in mijn ogen van af moeten, is dat, dat een maand van tevoren die examens al op die scholen aanwezig zijn. Want ja. ja, dan geven de leerlingen ook echt de ruimte. Om, uh, hè, dat is nu hier gebeurd, om dan ook te kijken wat de antwoorden zijn. Want aan een examen zelf heb je nog niks. Als je dat vijf minuten van tevoren hebt, ja, dan, dan kun je er niks mee, want je nee. moet ook nog de antwoorden nee, hebben. En die is zitten duidelijk. er ook in die overloop niet bij, overigens. Ja. Nee. Nee. nee. Meneer het Van Mede? Ja, dat nou inderdaad. <laughs> dat zou het al heel makkelijk ja. gemaakt hebben. Ja. Uh, bedankt maar, voor uw toelichting en succes vandaag in de Tweede Kamer. Ik dank u zeer, u ook. De ANWB voor de verkeersinformatie. John Bakker, wordt het al iets beter? Ja hoor, het gaat al vrij snel de goede kant op. Nog iets meer dan 100 kilometer alles bij elkaar. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht. Nog 4 kilometer na een ongeluk. De rijstroken daar zijn weer vrij. Geldt ook voor de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Daar staat bij Nieuwekerk aan de IJssel nog 4 kilometer. Wat langer is de file op de A50 van Os naar Apeldoorn. Tussen Renkum en de Alfred Schaarsbergen, 8 kilometer... Daar staan een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. En helemaal dicht is de N33 vanuit Veendam naar Eemshaven. Tussen Veendam en de aansluiting met de A7 is de weg helemaal afgesloten. De oorzaak is een ongeluk. Zochtend van 6 tot half 10 het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Gewoon hier op Radio 1. Blurred Lines van uh, Robin Thic. En We blijven modern bezig. We gaan praten over e-mail. <kijen> <kijen> Zo vorige eeuw. Nee hoor, helemaal hip, niet. Hip, hip, hip. Internetreus Yahoo neemt namelijk Xabni over. Het omgekeerde van inbox. Het is een internetbedrijfje dat nieuwe e-mail-app heeft ontwikkeld. Veel startende internetbedrijven steken hun energie de laatste tijd in het ontwikkelen van nieuwe programma's en applicaties om de e-mail beter te organiseren. Om er een paar te noemen: Inboxboxer. In Pox, in Pox Pro of dus inderdaad niet. Dat is best opmerkelijk. e-mail e is zo oud als het internet... en cool is het sturen van mailtjes al helemaal niet meer. Oh. Sinds de komst van WhatsApp en Twitter en Facebook. E-mail vind je zo dus op je pc. Daar is zo'n programma voor. We gaan erover praten met internetexpert Roland Stekelenburg. Roland, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is de verklaring dan achter die nieuwe initiatieven... op het gebied van e-mail? Nou, e-mail is voor veel mensen gewoon echt een probleem. En dat klinkt misschien raar, maar uh, jullie kennen het misschien ook wel, de, de overvolle inbox. Mm -hmm. uh, bij mij komen er elke dag een paar honderd mailtjes uh, binnen. En uh, ja, ik zie vaak uh, door de bomen het bos niet zo uh, erg meer. Om te beginnen kost het natuurlijk ongelooflijk veel tijd. En is het een soort eindeloze bezigheid van uh, antwoorden, archiveren en weer opvolgen. Uh, en het blijkt dat ook heel veel mensen uh, hun inbox eigenlijk gebruiken als een soort to-do-lijst, een actielijst. Maar het is eigenlijk ook heel raar, want de, wat daarin staat bepaal je niet zelf. Dat bepalen eigenlijk de mensen die jou die mailtjes sturen. Dus ja, er uh, is al heel veel geprobeerd om dat beter te organiseren. Dat uh, mensen denken dan dat moet toch uh, slimmer kunnen. Nou, vandaar eigenlijk al die nieuwe initiatieven. En misschien nog wel belangrijker, uh, we zijn tegenwoordig helemaal mobiel. En de oude e-mailprogramma's zoals Outlook uh, zijn eigenlijk gemaakt voor de, ja, gewoon de desktop. Ja, de computer thuis op het bureau. Hoe verschillen die nieuwe applicaties dan... van de huidige e-mailprogramma's? Zoals bijvoorbeeld, ja, ik denk dan aan Outlook, hè, en Gmail. Ja, nou, ik, ik gebruik... Uh, ik probeer ze eigenlijk altijd allemaal uit. Op het moment gebruik ik veel Boxer. Uh, noemde het net ook al even. Nou, om, om, daar zit bijvoorbeeld bij elk uh, berichtje... wat je krijgt, zit een foto van de afzender. Lijkt een detail, maar daardoor kun je wel... in één blik herkennen van wie die is. Uh -huh. Je kunt daar ook gelijk met één... Swipe op je telefoon en iets mee doen. Gelijk een actie. Je kunt antwoorden met standaardzinnen. Je kunt er gelijk een actie aan koppelen met een deadline. Uh, wat je ook kunt met die nieuwe apps... is grote bestanden die natuurlijk vaak niet op je telefoon staan... toch gelijk meesturen met een okay. mailtje... vanuit Dropbox of vanuit, vanuit uh, iCloud... En wat ik zelf ook heel handig vind en heel veel gebruiken is een ontvangstbevestiging. Dus dat je een mailtje van iemand krijgt, je hebt geen tijd om te antwoorden. Maar toch even met één klik zeg je nou ik heb hem, ik heb hem gekregen. Wat voor de verzender vaak ja, de zekerheid geeft dat je hem eh, toch op een gegeven moment wel zult gaan beantwoorden. Maar dat is voor de verzender weer een ontvangen mailtje dus. Met die ja, ja, zo ja. ja. ja. ja. het. <laughs> Klinkt best wel handig Roland, maar kan het? Kun je dat gebruiken naast je bestaande mailprogramma's? Ja, dat is eigenlijk de essentie van al die nieuwe eh, applicaties. Zowel eh, Inbox als Boxer eh, voegt eigenlijk al je mailaccounts... want veel mensen hebben er ook nog meerdere, werken en privé... en dat soort dingen eh, samen in één app. Eh, dus van Outlook of Gmail of Yahoo of wat je ook hebt... waardoor je ook meer overzicht krijgt. En Inbox, een andere initiatief, dat is, uh, die doet dat uh, de, voor Gmail van Google... maar organiseert dat dan weer veel beter dan Google dat zelf doet. Trouwens Inbox, die laatste, dat is wel interessant, die zijn in februari uh, gelanceerd. Uh, die werd gelijk zo populair dat ze uh, op internet iets heel ongebruikelijks deden... namelijk een wachtlijst om hem te mogen installeren. Dan kreeg je een nummertje en dan moest je drie of vier dagen wachten... Uh, voordat je hem op je telefoon kon zetten. Uh, maar het zegt ook wel iets hoe populair uh, dit soort dingen zijn. En blijkbaar is het dus ook een probleem. Deze app Inbox werd trouwens ook gelijk overgenomen door Dropbox. Jullie vast wel bekend. We gebruiken heel veel mensen om een bestanden te organiseren. Goed. Nou, e-mail dus. Er zit een uh, verbetering in ieder geval aan te komen. En zijn er deels al. Roland Steckleburg, dankjewel. Het NOS Radio en Journal Media-overzicht. Ja, er wordt alweer overgenomen door Yahoo. Dus dat gaat goed met het inlijven van dat soort initiatieven. En voor iedereen die het nog niet wist, het wordt warm de komende twee dagen. Zonnebrand smeren is morgen vooral belangrijk in het oosten en zuiden van het land. En ontstressen, hè, want er schijnt hittestress te ontstaan. Meteor Consult meldt dat het daar mogelijk 39 graden wordt. Daarmee zou het de warmste dag ooit zijn in Nederland. En ook de kracht van de zon kan vandaag hoog oplopen. Tot kracht 8 komt zelden voor in Nederland. Nederland, meld weer online.nl Met de hoge zonkracht is de kans op verbranding zeer groot. Hooguit een kwartiertje in de zon, dat is het beste. Omroep Gelderland heeft onderaan het weerbericht een stelling staan: 30 graden of meer is te veel van het goede. Ja. Echt. Bijna 90% is het daarmee eens. Warmte is niet alleen voor ons, maar ook voor de dieren natuurlijk vervelend. Dus nemen de dierentuinen maatregelen. Ze worden in Emmen de olifanten natgespoten met waterkanonnen. Dan krijgen de bavianen ijslollies met fruit en groente. En voor de ijsberen in Oude Hans Dierenpark... staat in ieder geval dinsdag en woensdag bevroren vis op het menu. Nou, daar krijg jij morgen ook een ijslolly van. <lacht> op Twitter vooral veel mensen die vinden dat we niet moeten zeuren over het mooie weer. De eerste die vandaag durft te klagen dat het te warm is... sleep ik persoonlijk naar het middelste punt van de Sahara... Ik weet niet wie dat heeft getwitterd, maar uh, er is ook uh, ander uh, bericht. Soms is het gewoon te warm om te zeuren dat het zo warm is. Ik hou je aan die ijslolly. Trouwens. Ja, nee, dat ja. komt goed.